Ajax heeft thuis met 3-1 gewonnen van Nak Breda. De Brabanders kwamen al snel op voorsprong door een doelpunt van Ambrose. Maar nog voor rust scoorden Van de Beek en Neres voor Ajax. In blessuretijd bepaalde Ziek de eindstand op 3-1. Vanmiddag verspeelde Feyenoord punten in Venlo. VVV versloeg de Rotterdammers met 1-0. Het weer in het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 Pinnock. Johan Sebastian Bach dus. Het Italiaans Concert in F, deel 1. <tieding>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 Vonk. Beethoven's derde pianoconcert en daaruit het rondo. I don't know.